9 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Hackers hebben mogelijk de persoonsgegevens van duizenden middelbare scholieren bemachtigd. Door een lek in het systeem kregen hackers toegang tot de centrale database van verschillende digitale leersystemen en de accounts van de scholieren. Dat zegt de VO-raad, de Vereniging van Scholen in het Voortgezette Onderwijs. De database wordt gebruikt door leveranciers van digitale leermiddelen. Het is nog niet precies duidelijk wat de gevolgen zijn van de hack. Ook is niet bekend wie erachter zit. Het lek zou wel zijn gedicht. De scholieren moeten een nieuw wachtwoord nemen. De dader van de aanslag in Nice was volgens de Franse justitie waarschijnlijk geen radicale moslim. De 31-jarige man van Tunesische afkomst was niet bekend bij de Veiligheidsdiensten als geradicaliseerde moslim. En geen enkele terreurorganisatie heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Bij de aanslag vielen 84 doden. Op vliegbasis Eindhoven is de Herculesramp herdacht. Vandaag precies twintig jaar geleden stortte een Belgisch militair transporttoestel neer en vloog in brand. 34 van de 41 inzittenden kwamen om het leven. Aan boord was het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. De precieze oorzaak van de ramp is nooit bekend geworden. Vanmiddag werd bij het stadhuis van Eindhoven een nieuw monument onthuld. De overlevende en nabestaanden wilden een herdenkplek die vrij toegankelijk is.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 Het weer, het blijft vanavond droog, vannacht toenemende bewolking en in het noorden kans op motregen, minimaal rond 13 graden. Overdag weer droog met wolkenvelden, maar ook wat zon en dan wordt het 20 tot 23 graden. Zondag vallen er wat buien, na het weekend wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu, zie het. Met die heerlijke plaats van Toyamo en Inaya Day. Keep pushing on. Oh, heb je er ook zo zin in dit weekend? Nou, wij hier wel hoor, van zie het. De komende twee uur, heel veel hete nieuwe hits. En ja, dit, dit was toch een favorietje waar ik uh, op heb gewacht. Ja, vorige week heb je ons gemist, maar dat betekent dat we keihard terugslaan vandaag. Het tweede uur vanavond, de one and only DJ Dion Sidney. Een uur lang non-stop in de mix. En geloof het of niet, hij heeft... Ontzettend veel zin erin. Ja, je raadt het nooit wat hij allemaal meeneemt vanavond. En ja, heel veel nieuwtjes natuurlijk. Welke festivals, feestjes zijn er dit weekend? Waar, kun jij, waar moet je over mee kunnen praten komende maandag? Bij de koffiemachine als je nog even vakantie hebt. Ja, ik zeg gewoon blijven luisteren. Want de komende twee uur is echt ramvol gepropt. En vooral die nieuwe muziek, hè? die doet het hem. Wat dacht je van deze Spin in Deep? Nee, Spin in Deep. Mix Mash Deep. Heeft nu een nieuwe release. Broken Hearted. Fadi en Klinko. Dat zijn de artiesten. Ik zeg. Wagen en en Danje. Zandvoorts grootste dansvloer. Hij is wagenwijd geopend. En als je wat te drinken wakt. Schrik voor mij ook wat in. Dit is See It. Tot aan 11 uur. De heetste beats op jouw CFM.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 van Spinning Records heeft er weer een uh, groei uh, platenpakken hoor. Bob Sinclair Someone Who Needs Me. En dan in de, de Bolier uh, remix. Oh, ja. Echt. Laat die zomer nou maar komen. Met dit soort platen. En daarvoor ook uh, Vadi en Klinko met Broken Hearted. Helemaal lekker. En wat ook helemaal lekker is, komend weekend, ja. We gaan eens eventjes kijken. Het is zomertijd, dus de festivals, ze blijven maar komen. Ook dit weekend staat er weer veel programma. En ik heb er een paar voor je op een rijtje gezet. Want deze vrijdag vanaf 6 uur kun je naar de Q-Music uh, Foute Party namens Amersfoort. Het is geheel uitverkocht, maar ja, misschien via TicketSwap uh, valt er nog een kaartje in te m'n uh, Ja, zoek alvast je foute outfit maar bij elkaar en maak je klaar om een avond heerlijk mee te zingen... en te zwingen met de allerfoutste guilty pleasures van de 70s. En tot en met nu. Om 6 uur trappen ze Manu Karma en DJ Men af. Daarna volgt de Q-Music Show met Lars Boelen, DJ Jean en Def Rhymes. En ja, ik zeg het nog maar een keer. Helaas, hij is uitverkocht. Maar misschien kun je onder de tent doeken door. Ja, vrijdag 15 juli tot en met zondag 17 juli. Het Wildenburg Festival 2016 in Krachenburg. En als je niet weet waar dat ligt. Dat ligt in de Noordoostpolder in Flevoland. Ja, op een boekpagina meldorganisatie. Zet je tentje op en dompel je drie dagen onder in complete waanzin. Dat klinkt niet slecht, vinden wij. In totaal komen er meer dan 70 artiesten op 4 podia... waar je zowel overdag als in de nacht los kan gaan. Enkele namen van artiesten zijn Amsterdam Klesmer Band... Culo De Zong, Extra Welt, Marcus Meinhardt, Michael Meijer... Nuno Dos Santos, Olaf Stuut, Zikwart, Zomme Chemistry... Een weekendticket inclusief camping kost je 100 euro plus 5 euro borg... voor een trashback. Dit is natuurlijk exclusief de servicekosten... Ja, zaterdag 16 juli, Festival Festival 2016 in Amersfoort. Het trekt alweer voor de derde keer neer op het Groenrijk Evenemententerrein aan de Mijnbouwweg in Amersfoort. En naast de Vertifort, Mainstage hosten de organisaties Ongekend en House for Pleasure ieder een eigen stage op het festival. Uh, namen die je in de line-up zijn: Vato González en MC Chen, Chris Cross Amsterdam, La Fuente, Egert Live, Juan Sanchez en Jasper Clash. De tickets zijn 25 euro per stuk. Ja, je kunt deze zaterdag ook naar AD at the Park in Amsterdam. En ja, iedereen met trouwplannen... die kan zaterdag naar het Amsterdamse bos. Want bij AD in de park kun je zaterdag genamelijk trouwen. En let op, deze ceremonie is wettelijk bindend. Ook als je het festivalterrein verlaat hebt. Verder bij AD at the park natuurlijk heel veel muziek. Zo komt Rudimental met een volledige band naar Amsterdam. Kijk ja, in de lijnen vind je verder bekende namen... zoals Technasia, Sebastian Leger... Frankie Rizzardo, Housequake, Benny Rodriguez, Another en nog veel meer. Tickets zijn 49 euro per stuk. Ja, deze zaterdag kun je ook naar Vestella in Amsterdam. Het wordt een zomersdagje uit voor jong en oud. Naast de talloze foodtrucks zijn er ex-bands, dj's en uiteraard chocoladeverrassingen in overvloed. Ook de hartige voeding wordt bediend. Er worden ook eetwaren zonder chocolade verkocht. Wat kun je verwachten? Een zweefmolen, airhockey, arcadehoek. Chocoladebad, chocoladeworstelen workshop. Picture Corner chocolade workshops, Ja, kortom, te veel om op te noemen. Je kunt de kinderen onder de 12 jaar ook uh, meenemen, want daar is gewoon gratis toegang uh, voor. Ja, hou je houdt niet van harde muziek, er is ook een silent disco. De kaarten zijn slechts 12 euro per stuk, dus je kunt altijd gerust een kijkje gaan nemen. Ja, deze zaterdag ook vinden we We Are the Future Festival in Amsterdam. Onder de 18, jawel. Het is het allereerste under the 18 Outdoor Festival en vindt plaats in Arena Park Amsterdam. Er zijn de meerdere areas waar bekende DJ's zoals Blasterjacks, Don Diablo en Headhunters live ziet optreden. Het is zelfs mogelijk om je idolen te ontmoeten in de Meet Greet area. En de tickets, ze zijn 32,5 euro per stuk, dus dat wordt nog even overwerken. Ja, deze zaterdag vinden we ook uh, Fieldstof Joy Festival in de Oldenzaal. Op recreatiegebied het Hulsbeek in Oldenzaal is de tweede editie van Fields of Joy Festival. De line-up is gevarieerd met mensen en dj's zoals Totan, Typhoon, Direct, Kipski, Toon Limited, Detroit Swindle, Skills, Benny Rodriguez, DNS en nog veel meer. Tickets zijn te koop voor 42 euro. Dat vinden we in Rotterdam Expedition Festival. In, de, in het Park in Rotterdam vind je zaterdag drie podia met muziek. In de lijn hebben we onder andere Derek May, Johan Atkins en Kevin Sanderson. De tickets zijn 36 euro per stuk. Ja, dan hebben we ook nog uh, 1992 is voor You een festival in Rotterdam. In het Roel-Langraaf Park in Rotterdam een house classic festival. Op het terrein staan podia van de legendarische Rotterdamse kleur Parkzicht... Nightown en Carrera. Uw voormalige residents en gastartiesten nemen je mee naar een trip down memory lane... In de line-up onder andere Ronald Molendijk, Michel de Heij... tot Terry, Benny Rodriguez, Remy, Rob en Joe... Paul Elstag, Stanton, Lucien en Miss Monica, Jean en Marcelo. De minimumleeftijd is 21 jaar en tickets koop je voor 32,5 euro per stuk. Het houdt maar niet op al die festivals en feestjes... want ook City of Dance Festival is deze zaterdag... en zondag is City of Dance Festival 2016 in Middelburg... Ja, het zal plaatsvinden op een nieuw terrein, het Oude Veersweg in Middelburg. Dit festival draait al heel wat jaartjes mee en is dit jaar voor het eerst een weekendfestival... waar je al vanaf vrijdag terecht kunt met een weekendticket. Zaterdagtickets zijn nog te koop voor 35 euro en zondagtickets voor 29,5 euro. Zaterdag is er in de middag in Middelburg een gratis programma voor jong en oud... met veel muziek, straattheater, workshops en fun... En ja, wil je meer, mee, meer weten? Dan ga je gewoon even naar het festival overzicht ervan. Ja, dan de zondag. Dan heb je natuurlijk bij Bloemendaal de fijne feestjes. En deze zondag is het de beurt aan Sunnery James en Ryzen Marciano. Want daar hebben ze sexy by Nature in Bloomingdale. Ja, je kunt uh, kaarten kopen voor 35 euro per stuk. Uh, dan heb je een Goa trance en Psy trance Festival. Bij de Full Moon Beach Festival. Ik zeg nou, er is genoeg te doen dit weekend. En uh, ja, mocht je met vakantie gaan richting Barcelona. Nou, dan is een uh, leuk feestje: Barcelona Beach Festival checken waard. In de line-up onder andere. Alesso, Axel en Inan Crosso. David Cueta, Hartwell, Martin Carrick, Nicky Romero en Sander van Doorn. Kortom, onze Nederlandse DJ's die dachten. Laten we eventjes het zonnetje gaan pakken. Hey, daar krijg je doors van. Tijd voor wat muziek. Wat zullen we er nou eens in doen? Nou, ik heb een mooie plaats van je klaarstaan. DJ Dan met Dead Sound... FM. Zie FM's 106.9. FM. Dat dit is een van mijn favoriete plaatjes, is. Kenny Bryan met Alekuya. in de Brian Dalton remix. En daarvoor DJ Dan met Dead Sound. Oh, ik laat toch even gewoon die laatste beats lopen van uh, Kenny Bryan. Op Mogenga komt hij binnenkort uit. En ja, trommels. de Afrikaanse sound. Ik vind het gewoon helemaal lekker. En ja, daar houden we natuurlijk van hier bij het. Uh, wat hebben we nog meer als nieuwtjes? Nou, straks natuurlijk gaan we nog kijken wat er in de Beatport-chart staat. Kijken of er wat veranderd is. Maar eerst nieuws over DJ Hardwell. Want Hardwell, hij lanceert gewoon als eerste artiest in de internationale muziekscene... een chatbot voor Facebook Messenger. Wat zit je nog niet op Facebook? Kom op zeg! Met de lancering wil de Nederlandse top-DJ een meervoudige awardwinnaar... de interactie met zijn fans op innovatieve wijze naar een hoger en persoonlijker niveau brengen. Via Messenger heeft Hardwell een potentieel bereik van 900 miljoen gebruikers. Ja, 900 miljoen gebruikers. Chatbots zijn dit jaar een aan een opbars bezig. Voor partijen als Facebook en Microsoft... is de chatbot het belangrijkste speerpunt voor de komende jaren. Vooral vanwege de enorme populariteit van Messenger-apps. Facebook Messenger en WhatsApp verwerken samen al 60 miljard berichten. Maar ja, wat wil je dan met... Uh... Hardwell, nou, de bot biedt fans verschillende manieren om met Hardwell in contact te treden en zijn leven te volgen. Zo is Hardwell's uh, radio show Hardwell On Air met wekelijk meer dan 50 miljoen luisteraars direct verbonden aan de bot. Luisteraars kunnen de show beïnvloeden op interactieve wijze en met opmerkingen die de DJ zelf volgt en beantwoord tijdens de uitzending. Door een audiobericht te spreken kunnen fans ook zelf in de show komen via het onderdeel Fanshout of the Week. Ook kunnen zij elke week stemmen op de top 3 favoriete tracks uit Hardwell On Air. Dit gebeurt allemaal in de Messenger-app zelf. Externe apps zijn niet langer nodig. Ja, fans kunnen ook aan de chatbots alles over Hardwell vragen wat ze willen. En ja, daarnaast kunnen ze via Messenger deelnemen aan exclusieve winacties... en nieuwe muziekreleases en andere nieuwsupdates als eerste horen. Ook is er de mogelijkheid om fanart naar Hardwell te sturen... waarbij de beste inzending wekelijks op Instagram of Twitter wordt gepost. Binnen korte tijd is het ook mogelijk om merchandise aan te schaffen via de Messenger-app. De verwachting is dat er in de toekomst nog veel meer activiteiten binnen de omgeving af zullen spelen. Tot sales aan toe. Ja, in maart uh, nog eventjes werd Hardwell wederom uitgeroepen tot Best Global DJ... tijdens de Winter Music Conference in Miami. Hij nam maar liefst zes internationale Dance Music Awards in ontvangst. En ja, eerder dit jaar scoorde hij al twee internationale hits met Hollywood. Een samenwerk met collega Jack en Run Wild fiet... ...futuring Jake Reese Voor de single Follow Me... ...futuring Jason Rulo ...ontving de DJ twee gouden awards... ...en ja in 2015... veroverde Hardwell de Wereld met zijn debuutalbum... ...United We Are... ...en de gelijknamige wereldtour... ...I Am Hartwell United We Are. De DJ-producer lanceerde bovendien... ...de United We Are Foundation... ...in India met de unieke... ...World's Biggest Guest List evenement in Mumbai... En ja, met zijn United We Are Foundation haalde Hart wel voldoende om 18.000 kansarme kinderen naar school te laten gaan. Kijk, dat zijn toch de betere berichten. Dat hij ook gewoon maar eventjes doet als uh, invloedrijke DJ. Ja, dan gaan we gauw weer over naar een andere DJ. Lady B. Of gewoon Bianca, zoals ze heet. Ze heeft een uh, nieuwe track. Hij komt uit uh, vandaag uh, op Mix Mesh. Uh, ik moet zeggen, het is even wat anders, maar ik vind hem ontzettend lekker. Hier heb je Lady B met Homeless Heart. on the map, but I can't seem to find a way, where we going, where we going, hand on my heart, but I can't seem to find the faith, I can't do it, I can't do it, I keep saying I lost love, you say that it's misplaced, lost a day in the desert, no it's never gonna rain, no I can't seem to find my way, no.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 I'm uh -huh. Maar ja, zie het, zou zie het niet zijn als we hem hier niet al in de uitzending hadden. Helemaal lekker. En uh, ja, wat ook altijd lekker is. Dat zijn toch die uh, fijne Beatboard uh, charts. Wat staat er deze week in de charts? Nou, normaal gesproken dus zeg ik altijd, weet je wat? We kijken even naar de gewone top 10. Maar de top 10, als ik... Uh, kijk, ja, die val, valt eigenlijk gewoon een beetje tegen. Het is een beetje hetzelfde als uh, de laatste week... Gewoon geen verandering. Dus wat pakken we dan? We pakken gewoon, als zie eventjes de house top 10 erbij. En dan, dan zie je toch weer gelijk een hele andere verwachting hier. Zullen we er even gewoon bij pakken? Op nummer 0, 10 vinden we Dead Sound. Je hoorde hem toen straks al van DJ Dan en Ido. Dus die kennen we wel. Op 9 vinden we Bob Sinclair. Met Someone Who Needs Me. Maar dit wel in de Cryder Remix. Dan op nummer 8 vinden we Quintino en Cheat Coats met Kent Fight. Lekker vrolijk Oeh, yeah. Op nummer zeven vinden we hier Pasilando, Van Shorty in de Krijder en Eddie Tonek Remix oh, hey. Op nummer zes vinden we daar en pure met on the beach. En weet je wie er ook op het strand was? Onze enige echte DJ Dion Sydney. Lekkere beach house had hij hoor. Oh. Ja, Dennis, een stoplicht in de studio betekent gewoon uh, rood moet je stoppen. Gewoon doorgaan. Ja, wij zie zien, gaan we gewoon door. Ook al hebben we een lekkere beach house opstaan van Noora en Pure. Ja, zeker. Nora pure, heerlijk. Ik heb, ik heb de, house top 100, of de house top 10 maar eventjes erbij gepakt. Want die uh, standaard top 10 die slaat helemaal nergens op deze week. De, uh, het, is elke, het is gewoon drie maanden lang hetzelfde. Nou, de laatste tijd veranderde het nog wel wat. Maar ja, hier deze en daar, hier maar. en daar, het is geen see-it. No. Maar, maar dan uh, gaan we gauw naar de nummer 5. Dan vinden we Lucas en Steve en Pep en Rash Ja, lekker. Enigma. Oh, Lekker. Daar hou ik van. Die jongens die gaan goed hè. Dikke duik. De ene de hit naar de andere hit. Dus zie je het goed gekeurd? Zie je het approved? Ja, zeker te weten. Ja, dan de nummer vier. Ongelooflijk waar. waar. Verderlijk dan. Oh. Serieus? Ja. Het zijn serieus mensen die kopen Nee, ik ben er niet mee. Ga door naar de top 3. Daar vinden we... Snel. De Nightcrawlers met Push the Feeling in de aqua Aquating Klaas... bij Antoine Clamaran, de remix. Verveelt nooit, Nee, gewoon lekker. Lekker, lekker. Ja, en wat zal daar staan op die nummer 2? Oh, oh, oh, oh. Doe eens een gok, Dan. EDX. Helaas. Marty Solveen met Do It Right. Ook een lekker nummertje. En ja, ja je zei het net al, om nummer 1. Ibiza Sunrise. Ibiza Sunrise Remix. Roadkill. Heerlijk. Ja, blijft het topper. Zeker te weten. Maar ja, dan is het altijd lastig van uh, wat, wat gaan we doen? Gaan we in de top 10 uh, een plaatje uitzoeken? Of zeg je nou doen we wat anders? Nou, in dit geval doen we gewoon wat anders. Niet omdat het moet. Maar omdat het kan. Een plaat die er zeker al in had moeten staan... Maar hij staat was uh, op nummer 16 geloof ik. De oh. kungs versus Cooking on Three Burners. Met This Girl. Ja, die, die hoort nou heel, heel veel airplay heeft hij gekregen die nu. Die plaat, die hebben we vijf keer gehoord op Sensation. Ja, je ja, hoort het goed. We hebben het genoteerd. We hebben een hele lijst bijgehouden. Als we nog tijd hebben, kraken we zo meteen nog even Sensation af. Ja. En anders maken we daar tijd voor. Maar deze plaat, de Kunks, uh, die, die is gewoon goed. Ja. Maar ja... Ik ben altijd gek van de bootlegs. Dus we hebben gewoon de worst bootleg. Oh jee. Ja, ja, dit is hem hoor. Komt ie. Zie je het in de house. cooking on three burners met This Girl, The Worst Bootleg, 2016. En Dennis, zeg nou zelf, als je vier, vijf keer deze plaat op Sensation hoort, ja, dan weet uh, dan hoor, dan hoor, je wel zat. Dat is toch slecht? Ja, ik, maar dat is ook weer de fout die ze maakten, dus zoals twee jaar geleden, in 2014. Had je Martin Garrix, Nerfo, Demi en Like Mike en al die shit. Ik heb denk ik wel vier of vijf nummers, wel zes keer gehoord. En dan overdrijf ik niet. Weet nee. je. En, nou, en nu gebeurde het weer. En dat vind ik echt zo typisch een EDM-kwaal. Zeker te weten, Dennis. Dat Want daar uh... hadden we vorig jaar geen last van. Elke vorig... set was gewoon uniek. Voor de mensen die weet, niet weten waar het over gaat. Sensation 2016. Wij waren erbij. En ja, de plaatkeuze, die was gewoon dramatisch. En wat mij ook opviel, Dennis, was dat gewoon een, een plaat... Van een uh, DJ die later op de avond nog ging draaien. Wel te verstaan, Don Diablo. Die werd al gewoon eerder gedraaid door een andere DJ. Ja, dat is een uh, remix van uh, uh, Chesto. Dat is toch een ongeschreven regel van. Als er iemand naast je ja, Nee, na, dat kan je niet maken. Kun je ik. gewoon niet maken? Nee. Nou, het zal wel afgesproken zijn. Want dat doe je niet zomaar als je een professionele DJ bent... weet je dat je dat niet kan doen. Een nou, Veld, ja. Sunfeld, ja. Ik, ik, ik vond gewoon de muzikale inleiding deze avond ja, dramatisch. Ja, echt, uh... De show die kon ermee door, alhoewel het wel voorspellend was. Gewoon vrouwen aan een kruis met wat vuurwerk. Mannen met trommels omhoog gehezen worden. Ja, ja dat hebben ze gedaan. Dat is passé. Dan moet je met ja, nieuwe ik, dingen komen. ja. ja. Vind ik ook. Het was net of ze het uh, weer van zolder gehaald hebben. Ja, en even, jongens, uh, wat we hebben we nog liggen? We hebben het even ja. af en dan uh, kan hij wel weer, weet je. Dan, uh, <laughs> ja, want uh, die CO2-kanonnen, die zijn gewoon altijd vet... mitsel op het goede moment gebruikt worden. Ja, wat, wat ik ook wel eens jammer vond... Kijk, ik ben natuurlijk een echt een Don Diablo-fan, weet je. Ik kwam ook, uiteindelijk kwam ik ook voor hem. Maar... Uh, Net als zoals David Guetta en Sam Veldt allemaal een schitterende lichtshow eromheen kregen. Het was hier, hier uh, is Don Diablo, bam. Hij werd, hij werd gewoon eigenlijk uh, een beetje uh, afgepoeierd. Ja, kon ik wel. Maar zijn set daarentegen, hij die was super fabuleus. Ja, maar die... Hij ging gewoon live uh, daar zo uh, muziek maken. Ja, hij ging... Uh, met een pianootje. Met met nee, hoe vet ja. was dat, Ja, dennis? ja. ja, ja. Dat, uh... En zijn platen waren gewoon anders, weet je. Je kon echt zijn stijl horen. Het was niet een plaat van een, die je al gehoord hebt. Of van, oh, die had hij Absoluut ook in het Absoluut niet, Dennis. Dat, uh, het, was, het was gewoon een geniale, uh, ja. ik snap hoe... ook niet. Ik snap ook niet dat ze hem een paar timeslots eerder hebben gezet. Nee, dat had een hoop uitgemaakt, denk ja. ik wel. En ik moet ook zeggen... Ja, hoe... ik, ik vond het rookbeleid erg raar daar zo. Er ja. mag nou in de arena niet gerookt worden, behalve in de rookruimte. Ik heb een hoop sigaretten gezien. Als personeel zelf staat te roken, wat door de zaal dendert... dat, dat vind ik toch ook niet helemaal netjes. Maar goed, dat de warenwet niet even langs kwam. Want ja. nou, dan zit het en, ook al kunnen sluiten. Hadden we nog meer dingen die ons opvielen tijdens de station dit jaar? Het ging, ging voor sommige mensen een beetje verkeerd. Met de kledingkeuze, hoorde ik. Die waren black and white. Dus gewoon een zwarte broek en een wit topje. Ja, er dat was ook de, niet de, geheel uh, de bedoeling. Dat mocht niet. Huh. Ach ja. ja en ja, en uh, mensen die gewoon uh, de opening en Sam Veld helemaal gemist hebben. Omdat ze gewoon twee, drie uur lang in de rij hebben gestaan. Ja, maar dat was bij onze ingang precies, hè? Ingang geen had het uh, zwaar te verduren. Nou, uh, ik had er geen last van. Nee, wij waren op tijd. Dat, uh, dat, maar ja, dat maar werd, er stond er Dat werd ook gezegd. Wees ja, maar op ja, tijd. Maar, maar andere top. rijen uh, ook gaan. Dat denk ik van, nou spreidt het een beetje voor wat makkelijker. Maar, maar het is ook wat jij van de week, vorige week zei. En het zeiden een hoop mensen ook. Dus open je deuren wat eerder. Als je weet ja. dat je druk gaat krijgen met fouilleren. Start de show wat later of open je deuren Ja, de show later start je nee, niet. Het moet gewoon straks open zijn. Open je deuren wat eerder. Want dat Be miste ik ook, de, het aftelmoment dat de show ging beginnen. Ja, dit. dat deden ze ook niet. was gewoon meteen. Meestal uh, zie je al gewoon. Uh... Ik vond wel de armbandjes erg gaaf. Ja. Je kreeg uh, armbandjes yeah. en er werd alles gewoon verlicht. Ja, ja dat was gewoon helemaal gezellig. Het helemaal leuk. met de show. En het is gewoon vet om al die mensen om je heen met die armbandjes in de lucht te zien. Ja, ik weet niet of u het nog doet. Moet ah, u ja. u moeten we eens gaan testen? Ja. En zo zometeen een de set, een uur lang in de mix. Ik heb nog één plaat uh, klaarstaan. Hij is nog niet uit. Een beetje bliefjes hoe, hoe kan het nou? Hoe, hoe kan, je kan je hem dan hebben? Ja, oh, ik heb zoveel connecties. De plaat heet... Zulu uh, En hij is van Dreu. Hij komt op Downpitch. het is zo'n uh, bliefjesplaat. Even tot het weer even keer in nieuws. Gewoon. Komt ie!